van ZFM Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 1 uur. Marjon Koekoek met het NOS-journaal. De Turkse premier Erdogan heeft politieke hervormingen aangekondigd waarmee minderheden als Koerden meer rechten krijgen. Erdogan wil de kiesdrempel van 10% verlagen. Ook wordt het toegestaan om in andere talen dan in het Turks campagne te voeren. Verder mag op privéscholen les worden gegeven in andere talen. In Turkije werd lange tijd uitgezien naar deze hervormingen. Ze worden gezien als een belangrijk onderdeel van de poging om een eind te maken aan het al dertig jaar durende conflict tussen de regering en de Koerdische rebellen. Een man van 27 uit Eindhoven is vanochtend opgepakt voor de beschieting van advocaat Marcel Senders bij zijn huis in Waalre eerder dit jaar. De advocaat zat in zijn auto toen iemand op een fiets op hem schoot. Waarom is nog steeds niet duidelijk. Senders werd niet geraakt, maar raakte wel licht gewond door glasscherven. Kort daarna werd brand gesticht op zijn kantoor. Senders is zelf verdachte in een onderzoek naar fraude. De Fiat deed vorig jaar een inval bij het advocatenkantoor. Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich erg eenzaam. Dat is 10% van de bevolking. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM. Vooral ouderen en mensen met een zwakke gezondheid voelen zich eenzaam. Eenzaamheid leidt vaak ook tot psychische en lichamelijke klachten... en verhoogt de kans op een vroeg overlijden. In Twello bij Deventer is bij graafwerkzaamheden voor een nieuwe woonwijk een graf gevonden van bijna 5000 jaar oud. Het skelet is vergaan, maar aan het zand is te zien hoe de dode heeft gelegen. Hij is begraven op zijn linkerzij met opgetrokken benen. En naast hem lagen een aardewerken beker, een geslepen bijl en een mes met vu van vuursteen. Het graf uit ongeveer 2500 voor Christus lag waarschijnlijk vroeger in een grafheuvel. Paus Johannes Paulus II wordt volgend jaar op 27 april heilig verklaard. Dat heeft paus Franciscus bekendgemaakt. Johannes Paulus II, die in Polen werd geboren als Karol Wojtyla... was paus van 1978 tot aan zijn overlijden in 2005. De vorige paus, Benedictus, had hem in 2011 al zalig verklaard. Het weer zonnig, 14 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. De oostenwind is krachtig op de wadden, morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.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 In Zandvoort. Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM lunch. weet je september loop ik me verder. En dan heb ik één gouden truc tegen, tegen de spierpijn. En dat is de ouderwetse trilband. Hm. Ken je nog? De ouderwetse trilband. Ik heb hem meegenomen. Ik ga hem even pakken. <Siecti> Dames en heren, goedenavond. Welkom bij Urchel Travel. Vandaag <totd eram> staan we op een prachtige locatie hier ergens op de wereld. Vandaag <totd eram> staan we namelijk op de Noordpool. <totmiddelen> ik zweer het je echt hartstelacht hier. Maar het is wel een beetje koud hier. <totstikke> nou, nog eentje, nog eentje. Ik stijf vandaag op een iets wat andere locatie dan normaal. Ik stijf vandaag op een aardbeving. En dan over het weer van morgen. En hier van deze plek zeg ik goed man, of het wel tot zo, daar van Weer een, uh, weer een Jochen Meijertje. Ik vind het zo geweldig, die mannen. Ik vind hem echt helemaal geweldig. Uh, dit keer met zijn trilband. Heel leuk. En zijn imitaties zijn toch wel een beetje onafvolgbaar. Hoor. Ik vind hem wel erg leuk. Jochen Meijertjes en uh, trilband en daarna de Kings of Leon met het van de Golden Ening gejatte gitaarloopje. En uh, dat noemen we dat heet uh, Wait for Me. Ja. Oké. Okay, nou, bent u weer op de hoogte. Welkom terug bij het uh, tweede uur van uh, CFM Lunch. is it. Uh, just stone is dit. Tell me all about it. Twice a day. Wil ik het weten? Three times a day. en dan gaan we mijn gramofoon uitdraaien. Ja, Moest ook, want er zat ook een kraakje achter, hè? Net, net alsof het vinyl was. Die oplichterij hoor je tegenwoordig wel meer. Dat, dat ze, ja, dat doen ze wel meer. Dan zetten ze gewoon een kraakje achter. Dan is het net of het een oude vinylplaat is. Belachelijk natuurlijk. Hè? Als je woensdagmiddag tussen twee en 4 luistert, dan hoor je echt vinyl. Dan hoor je tenminste echt hoe het klinkt. Ja, hoor ik me ook echt. Dat, dat hoeven we er dan vaak niet eens aan toe te voegen. Dat ook nog eens een keer. Dit zijn uh, Michael Bublé en uh, Brian Adams gezamenlijk After all heet het liedje when we started, there was a part of me that knew. In the silent city lights Thinking of you Wondering that I lose my mind Night, dreaming of you and those dreams you stole mine De hele swingende plaat is dat van uh, Michael Bublé samen met, uh, met uh, Brian Adams. Gewoon lekker. Nee, dat heet... Uh, uh, after All heet het. Ja, zo heet het. Ja. Inderdaad, After All. Ja. We hebben een jarige morgen. We hebben een morgen een jarige? Ja. Hoe oh, wie is die jarig? Nou, het Holland Casino is jarig. Oh, het Holland Casino is jarig. Het staat 37 jaar. Oh. En uh, dat vieren ze morgenavond... Uh, uiteraard aan het Bashuisplein. Het De... was een Bathuisplein? Ja... Oh. Dat stond er wel, ja. Nieuwe straat. <laughs> Nieuw plein is altijd ja. een Bashuisplein. Mag je alleen bassen? Ja, ja. Precies. Uh, de intree is 5 euro. Ja. Uh, behalve voor uh, favorite cardhouders. En uh, er is een optreden van DJ Anciano en zangeres Mireille. En daarnaast zijn er lekkere hapjes en leuke prijzen te winnen. Nou, mooi. De intreevoorwaarden voorwaarden zijn. Uh, minimum leeftijd 18 jaar en een geldig legitimatiebewijs. Ja. En de dresscode is stijlvol en verzorgd. When I was young.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 Alas, on weekends, shifting sand, I lived by night and shunned the naked light of day. And only now I see how the years ran away. Yesterday.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 He, die man. Hij is dik in de 80, jongens. Ja. En hij, hij komt nog. Hij, uh, ik weet niet of hij nou al geweest is, maar hij komt, geloof ik, nog. Hij komt gewoon nog voor een concert naar Nederland toe. Hè? Ja. ja. Dat is toch zo geweldig, zo'n man? Ja. Uh, uh, ik vind dat zo geweldig. Dik in de 80, en dan toch nog gewoon een concert komen geven. Oh, gaan. Gaan, ja. Lekker. Mooi is dat toch. En terwijl hij al heel, heel, heel erg lang bezig is. Hè, want uh, hij is ooit nog eens ontdekt door. Uh, Min of meer ontdekt door Edith Piaf. Hè, dat, uh, als, je, als je de biografie van, uh, van Edith Piaf leest. die de zuster geschreven heeft. Ja. Dan, uh, dan, dan kan je dat hele verhaal lezen. Dat hij uh, door haar een beetje <coughs> uh, ontdekt werd en zo. Ja. Dat was een mooi boek kan nog je je aanraden. Steeds, uh, ja. Dus, uh, ik ben niet zo helemaal van de Frans talige muziek. Uh, well, dit is toch wel nee, een van mijn uh, favorieten. Nou, gelukkig maar. Het ja. is de nieuwe Shining. Run baby, run. You can all you want, but you're not Nee, uh, wat zei ik nou? Oh nee, uh, ik wou iets anders zeggen. Maar dat is helemaal niet goed wat ik zeg. Nee, daar klopt helemaal niks van. Uh, ik zei, uh, dit was The New Shining. Ja, en dat nummer dat heet, uh, dat heet uh, Run Baby Run. Ja, dat wou ik zeggen. Ja. Wat zeg je? Heet dat zo? Ja. Oh. Nou, Kees, okay. jij ja, het zegt zo ja. wel. Ik heb zo niet dat dit een hele leuke live-opname wordt. Een Nederlands bandje. Dat uh, begin jaren tachtig heel populair was. Want ik wil eens met je praten: praten, praten, praten. Ik ben al lang niet meer zo blij als toen. Nee, schrik van niet, ik wil je niet. Dag meneer. Dag meneer, andere meneer en andere mevrouw. Oh nee, mevrouw natuurlijk. Ja. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ja. Goedemiddag joh. Hoe is het alleen? We er mee? leven nog. He? Ja, we leven nog. Ja toch? Wat een gekke huis het afgelopen weekend op Zandvoort. Ja, dat zal er we dus wel weer. Je zal <laughs> wel weer bij de Oktoberfest geweest zijn, jij. Ja. Onder andere Anto in, in, in je ledenrozen. Ja, nou, dat kun je wel vergeten. Ja? <laughs> ja, nee, daar. De, die zijn er wel in mijn maat, want je weet dat uh, de Bayer uh, mannen uh, toch een behoorlijk formaat hebben, maar voor jou zijn ze er ook, bidden. Ja. Maar uh, nee, nee, nee, nee. Ik uh, hou niet van uh, die verkleed partijen. De, nee, ik hou niet aan, nee. Nee, nee, nee, nee, nee. Ik niet. Dat doen ze maar lekker in het zuiden van het land en zo bij, uh, hoe heet het? Uh, ja. Carnaval, carnaval en zo. Ja, ja dat ook niet maar. Nee, maar we, we hebben ontzettend diekend gehad op zondag, jongens, Zeg waar. Ja. Ten eerste zat het weer natuurlijk mee. Ja. De hele ja. week, het, het was niet al te warm, maar het was toch heerlijk. Zon volop. Ja, en dan gaan alle dingen gaan in elkaar vallen. Ja. Zo hadden we natuurlijk vrijdag de start van de DTM. Men zegt, ik heb er nog een officiële bevestiging van gekregen dat het de laatste DTM op Zandvoort was. Ik moet dat nog even afwachten. Ik moet dus even een slag om de arm houden wat dat betreft, om dat in de krant te gaan plaatsen. Maar het zou zomaar kunnen zijn, want de organisaties van de DTM die willen. Uh, uitbreiden naar Hongarije. Er zijn een dikke sponsors zitten. Ja, en China, dat is echt een uh, opkomende uh, land met, met, met races en zo. Er zit zo ontzettend veel geld. En daar willen zij natuurlijk het een en ander van mee plukken. Het is het, ja, ik, ik kan het me wel voorstellen, maar het zou zonder zijn als de DTM weggaat. En met name vind ik de DTM in de eerste van september, want daaraan vastgekoppeld was dit jaar voor het eerst de Oktoberfest. Dus, je noemde het net, Ruud. Het is ...geweldig geweest. Het is niet mijn soort muziek, maar het was zo ontzettend gezellig. En uh, uh, uh, het was van alles en nog wat. Uh, alleen, en dat is jammer, het was zoals druk. maar het is jammer dat het behoorlijk koud was. Ja, en dan komen er toch minder mensen. Maar het is zo'n geslaagd evenement geweest. De organisaties dik en dik tevreden. En die hopen dus dat we volgend jaar toch weer in DTM... ...eind september kunnen krijgen. Maar dat, dit is puur mazzel dat het dit jaar op eind september was. Want uh, het had oorspronkelijk uh, had het eerder op de agenda gestaan. In, uit mijn hoofd in juli. En toen, uh, want de DTM was een van de eerste die de agenda voor dit, dit seizoen openbaar maakte. Uh, later kwam uh, de organisatie van de formule 1. De FIA die kwam ermee. Met hun eigen agenda. En toen bleek dat in het weekend... van uh, dat, dat de, de DTM hier op Zandvoort zou zijn... er ook een Formule 1 race zou zijn. En toen heeft de organisatie van de DTM gezegd... jongens, wij gaan niet in dat weekend... Uh, een, uh, een race houden... want onze fans die kijken ook naar de Formule 1. We gaan doen dat later. Dus Zandvoort... Die, uh... Ja, die zou je bijna denken, ja, jeetje, waarom nou weer Zandvoort? Maar het is, vind ik, goed uitgekomen. Want daaraan gekoppeld was dus dat Oktoberfest en het was werkelijk grandioos. Ja. Dan hebben we ook nog gehad, en uh, ja, dat, dat kijk je misschien over het hoofd. En, <coughs> <sorry>. <coughs> en, uh, een, ja, een soort van Spinning on the Beach. Dat was uh, zaterdag bij uh, uh, Strand en uh, vers aan Zee. Het is niet de, uh, de versie die wij gewend zijn op Zalvoort, want daar doen er 150 fietsen aan mee. Dit was een particulier initiatief voor uh, uh, Spieren voor Spieren, een heel sympathieke um, uh, goede, goede doelenorganisatie uh, die heel veel goed werk doet. Er waren 46 deelnemers en die hebben toch bij elkaar 2740 euro bij elkaar getrapt. Zo, zo'n mooi bedrag. Het is, het, het, ja, een mooi bedrag. Het, het is zo'n rotsport, uh, uh, uh, jongens, want je trap je het ubergeluwers en, en, en je weet komt... je vooruit. <laughs> daar, daar, daar zou ik nog nooit aan beginnen. En ze hebben ook weer B gehad. kan je nagaan? Ja, okay, met, met, Je blijft gewoon staan. Je trap je eigenlijk. Nou ja, dat is niet te geloven. Ja, ja. Nou, ja. Ja, nou ja. Dat is gebeurd. Ja, en, ja, en dan hebben we natuurlijk op zondag, uiteraard, hebben wij daar de de finale van de DTM gehad. En dat ja. was werkelijk uh, ja, wat schitterend. Ja. Um, we hebben uiteraard op zaterdag en op zondag ook nog, want dat is altijd ook op de laatste zaterdag, in ieder geval in september, is het laatste Dat uh, uh, ja. En Dorpsomroepersconcours moet ik zeggen, in Zandert geweest. Grandioos succes. Het was natuurlijk schitterend meer. Weer het hele kerkplein, want daar wordt het dan georganiseerd stampvol. En uiteindelijk heeft uh, de Dorpsomroeper uit Sneek, uit Snits, die heeft gewonnen, uh, een hele jonge knul uh, de jongste van, van alle deelnemers ja. en uh, uh, die schijnt nu al dus voor de derde keer op rij gewonnen te hebben dus dat is een, uh, een tegenstander van Gerard Kuiper, die je in de toekomst uh, zal moeten proberen te verslaan, dan wil hij ook eens een keer een toernooi gaan, ja. uh, of een concours gaan winnen, ja. en dat zit er gewoon aan te komen het is een kwestie van wennen, dat heeft Klaas Koper in het verleden ook gehad, je gaat niet die eerste of die tweede of die derde jaar, kan je dat nog niet winnen dan ja. moet je leren, daar moet ervaring van zijn nou, dat gaat echt wel komen en dan zondag natuurlijk uh, een schitterend Chantikoren en Zeeliederenfestival in Zandvoort met uh, uit mijn hoofd uh, uh, iets van tien uh, verschillende koren die op vijf podia optraden. Nou, en het was grandioos. Wat een mensen. En het ja. hele dorp puur gezellig. En dan het mooiste vond ik ja, de afsluiting. Yeah. De afsluiting die was uh, op het podium zeg maar. Was gepland op het podium van het Grasheidsplein. Dat wordt helaas veel te weinig gebruikt. Want wat bleek nu? Het was super Gezellig. Helemaal vol, geweldig druk. Mensen hebben genoten daarvan. Ja, en het weekend, in mijn ogen, werd afgesloten met het Sanford op dat Shantikoren Festival. Ja. Mooi weekend of niet? Ja, dat is een mooi weekend geweest. Ja. Denk ja. Ik denk het wel. Ja. Klinkt als een goed weekend. Ja, klonk wel leuk. Ja. ja. Ik hou ook niet van die Duitse muziek, daarom ben ik gewoon niet gekomen. <hijen> nou, maar was, nou ik, ik, was, ik was blij dat ik een keer geweest was daar. Ja. Dus het, het was super gezellig. Er stond een orkest van, van 15 man. Geweldig. Ja. Echt. En die kwamen dan uit uh, een kleine gehucht ergens bij Vendraai in de buurt vandaan. Ja. Ja. Uh, ja, dus die praat ook nog een, een redelijk woordje Duits. Nou, er uh, uh, waren heel veel. Duitsers uh, aanwezig, ook van het circuit, monteurs en dat soort zaken, dan hadden die, die avond vrij. Het ja, was, was geweldig gezellig, echt, echt heel mooi. Gaat, en leuk. uiteraard uh, komen de donderdag uh, ja, uh, volop uh, uh, uh, uh, artikelen in de Sandelse kranten hierover. Dat, ja, is, dat, dat kan niet dat anders. Kan wij er niet anders Ga je ook nog aandacht besteden aan het ontslag van Gert-Jan van de Beek, uh, van Beek, of niet? Uh, ik heb er wel mijn mening op. Maar ga ik in het zand van geen verslag van maken. Ja. Dat is weer wat anders. Zal ik je eerlijk zeggen? Ik vind het raar dat als je twee keer behoorlijk wint van, van topclubs, dat je dan weer bestuurd wordt. Ja. Mijn ja. mening. Ja. Nou, ik ben het volledig met je eens. Ik vind het belachelijk dat, dat zo'n man... Eh, omdat de heren voetballers vinden dat ze te hard moeten trainen. Dat ja. zo'n man er dan uit gaat. Dan, dan gaat het trainen. Ik vind het zo belachelijk. Ja, ik verlang bijna terug naar een tijd van Rieners Miegels. Die zou het gewoon de hele helft al naar huis sturen. Zo, u is We zoeken wel een paar nieuwe. Ja, ja. ja, goed. ja. En, Voor jou tien, ja, tien anderen? Ja, toch? Voor dat ja, salaris? Dat ja, voor dat salaris. Als ik heb er genoeg voor hoor. Maar, maar hoe ik is dat? er echt genoeg voor. Maar goed, nee. ik wil nog één ding even melden. Ja, hoor. Nou. Eigenlijk moet ik dat natuurlijk vrijdag doen. Maar ik wil het nu alvast doen, omdat de zaterdag daarna, dus komende zaterdag een gigantisch, twee hele mooie dingen in Santos zijn. Ja. Dat is Kunstgracht 12 met de kunstroute en de Korendag. Ja, ik weet het. En die Korendag wil ik met name even onder de aandacht ja. brengen. Daar komen uh, ik meen uh, 24 koren uit heel het land ja. en die tijden in de protestantse kerk op op het Kerkplein en dat is vanaf 10 uur tot s'avonds 10 uur, één groot feest. Okay. Dit, uh, uh, dit, deze editie is uh, een editie die heet uh, Western, country and Western, en Western, dus, dus daar is alles aan gerelateerd. Okay. Ik wil het alvast even aan de luisteraars sure. meedelen dat ze het in hun agenda kunnen zetten. Ja. Want dit mag je echt niet missen. Oké. Okay. Okay. Nou, We zullen eens kijken of we gelegenheid vinden om ook even te komen kijken. Ja. Uh, we, gaan nu, ja uh, we gaan het afsluiten en we gaan even aandacht vragen voor een uh, fantastische film die uh, morgen in uh, Circus Sandvoort draait. En ja. dat is de Cinema nost Nostalgie of zo. Cinema Nostalgie, ja. ja. Zoiets heet het, geloof ik. Zo heet het. Ja. Cinema Nostalgie. Ja. En dan en. vanaf één uur. Ja. En uh, de entree is zes euro. En, en dan u... zeven euro met de belbus. Ja, en dan kunt u deze film zien. Joop, bedankt. Ja, een klassieker. Ja. Tot de volgende keer. Tot de volgende, Tot de volgende keer. Uh, uh, keer uh, uh, met de uitzending, het uh, uh. is niet langer meer. Tot dan. Hoi. Bye. Doei. Joplin, dames en heren, en Scott Joplin uh, was geboren in 1902. Affer, nee, hij is niet geboren. Dit, dit stuk komt uit 1902, als ik het goed heb. heel oud. Ja, het valt heel oud. Het is uh, ragtime-muziek, en Scott Joplin was een van de grote hoeven we te denken aan dit stuk. De Entertainer natuurlijk. En de uh, Maple Leaf Wreck. En Eli's Syncopations. Allemaal van dat soort prachtige pianomuziek. Ja. En uh, die muziek die zit dus in die film The Sting. Want daar gaat het natuurlijk om. Dat ja. is morgenmiddag. Het is vanaf, uh, in het Circus Sanford is een geweldige film. Met ja. Paul Newman, Robert Redford en Robert Shaw. Ja. En uh, het, het verhaal gaat over, een, uh, over, over oplichters. Die gewoon iemand... Uh, uh, ...geld afhandig maken met een gefekte paardenrace of zo. Dat is, is ja, zoiets ja, het ja, ja, ja, ja, ja. Het is echt een hilarische en verschrikkelijke goede gangsterfilm. Dus ja. uh, als je niks te doen hebt morgenmiddag... ...dan moet je die gewoon gaan zien in Circus Antwoord. Dus ja. morgenmiddag... En ik heb er nog even de mededeling bij. Uh, de entreeprijs is inclusief een kopje koffie met cake. Met cake? Ja, zo. Jawel. Zo. Weet je, zeker dat, weet je zeker dat het gezien de film geen oplicht rijdt? <laughs> nou ja. Ja, het kan wel zo natuurlijk. Ja, ja dat kan. kan. Oké, okay, morgenmiddag dus. Dit is Stevie Wonder. You are the sunshine of my life. You are the sunshine. the sunshine of my life. And this is Robert Palmer, Best of Both Worlds. We want the best of both worlds. We want it slow and hard. We like to taste revenge. Robert Palmer met uh, Best of Both Worlds. Nou, dit herkent u natuurlijk meteen, dit is Abba. Ja, Mamma mia! Lekker en gezellig, en nog even op besluiten op Alba, natuurlijk, maar ik heb nog één leuke voor u. Ja. Dos, un, dos, tres. Ja, er is nog een leuke om mee af te sluiten. Meng de VUL, Dat zijn versie van Hey Joe. Hey Joe, where you going with that money in your hand?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 I'm gonna catch up with that girl She won't be messing around on me no more When well, I say hey, Joe Where you going with that?